Het vliegtuig waarmee Nederland boven Gaza vliegt om hulpgoederen te droppen... heeft een technisch probleem. Daarom zijn de geplande vluchten gecanceld. Met het vliegtuig is afgelopen weekend meer dan 40.000 kilo aan eten, drinkwater... en medische spullen afgegooid. Het is geen ander vliegtuig dat de vluchten kan overnemen. Defensie probeert hem nu zo snel mogelijk te fixen. In Amsterdam kunnen dak- en thuislozen op deze warme dagen even binnenschuilen voor de hitte. Ze zijn de hele middag welkom in de inloophuizen in de stad. Als je de hele dag buiten bent... En je niet de verkoeling ergens kan opzoeken om even naar binnen naar een cafetje te gaan naar binnen in je huis te gaan weet je, dan is dat heel heftig. En ook gevaarlijk qua uitdroging qua zonnesteek, qua verbranden. Dus daarom hebben wij extra aandacht om extra water te geven, om petjes uit te delen zodat mensen die brandende zon niet op hun kop hebben en ijsjes uit te delen en gewoon meer zorg te hebben. Het is voor het eerst dat Amsterdam dit doet. Door klimaatverandering zijn er steeds meer hete dagen en moeten kwetsbare groepen zo goed mogelijk worden beschermd, zegt de gemeente. Ja en van een dakloze opvang die open blijft naar een ijssalon die juist dicht gaat vanwege de warmte. Het klinkt als een grap, maar dat is het niet in Wateringen vlak onder Den Haag. De bekende ijskraam in het dorp blijft daar net als gisteren ook vandaag overdag gesloten. Het kan binnen namelijk 43 graden worden en daar kan het personeel en het ijs niet goed tegen. Balen voor deze vaste klant die gisteren voor een dicht luik kwam te staan. Ik ben teleurgesteld helaas, maar ja ik snap het, het komt ook door de warmte. En nou dan? Ik ga ergens wat drinken en wachten tot ze open gaan. Wordt wachten tot 6 uur? Ja, dan wacht ik wel, is waard. Ik ben helemaal gek op. Echt, het allerbeste ijsje krijg je het hier. Ja, ook vandaag gaat de ijszaak alleen s'avonds open. Qua omzetverlies valt het mee, zegt de eigenaar. Volgens haar komen de meeste mensen sowieso pas in de avond. Het weer, ja, die zon die schijnt dus volop. Het warmt de komende uren op naar 28 graden langs de kust en max 35 in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het flink warm. Er kunnen wat regen en onweersbuien vallen ook. Morgen opnieuw zonnig bij 27 tot 34 graden. ZFM verkeersinformatie.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 Plezier, met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. -F -M. Look at this face. I know the years are showing.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 they've never seen what matters look at this dream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 Welkom terug voor de tweede uur Lunchroom op deze prachtige woensdag. Dit was Linda Ronstedt en Aaron Neville met How Don't Know Much. En ik ga door met Sting, Englishman in New York. On one side, you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in the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 Vijf zeven vier nil drie drie, nul. Vijf zeven vier nul drie, drie nul. The Travery Bridge. Heating for the light. is een Frans-Braziliaanse groep die einde jaren 80 en begin de jaren 90 enkele grote internationale hits scoorde. De bekendste plaat is Lambada, waarvan wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van zijn verkocht. Deze single werd in het najaar van 1989 in onder meer Nederland, de Nederlandse top 40 en de Nationale Hitparade, een nummer 1 heeft. Ook in België, in Vlaanderen, werd de plaat een nummer 1 hit in beide Vlaamse hitlijsten. Lambada, genoemd naar een Zuid-Amerikaanse dans, was een vertaling naar het Portugees van het lied La Dorda Siviu van de Boliviaanse groep Los Quiarcos. Voor de vertaling was geen toestemming gegeven. Hier is Kaoma met Dancadona de Lambada.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 star this world has ever seen. just can't keep on living on dreams no more I tried so very hard not to leave you know. I just can't keep on trying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 De locatie pluspunt Flemingstraat 55. En u moet u eigen wel aanmelden bij welzijn at of telefoonnummer 5719393. 5719393. Ed Sharon, thinking aloud. When your legs don't work like they used to before.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 easy on the wall, not anymore, I'm feeling the weight that's on the show, I see your dark lights in the room, I'm fighting the stream to push you on, not anymore, I will go. Dit was Heaven met Back in the Water. Word Bali medewerker bij Pluspunt. We hebben per direct een facture voor een vrijwillige Bali medewerker... voor minimaal twee dagdelen en dat is vijf uur per week. Zowel in de ochtend als in de middag en op oproepbasis, vooral in vakanties. Wil je jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan helpen... onderdeel zijn van een team, je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer... Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Lijkt het leuk om als vrijwillige baliemedewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. En dat doe je via e-mailadres p.honer.honer.plus.zandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. Katie Melua, 9 Million Bicycles. UB40 is een reggae- en popgroep uit Birmingham. UB40 werd opgericht in 1978. Tijdens zijn bestaan heeft de band verschillende grote hits gedat. Waaronder meerdere nummer 1 noteringen, voornamelijk coverversies. Enkele bekende hits van UB40 zijn... I've Got You Babe, Red Red Wine en Kingston Town. De naam UB40 is ontleend aan een voormalig formulier... van de Britse Sociale Dienst om een werkloosheidsuitkering aan te vragen. De band heeft een sterk multicultureel karakter, zowel muzikaal als qua afkomst. De leden hebben hun wortels liggen in Engeland, Schotland, Ierland, Jamaica en Jemen. En ik heb gekozen voor UB40 met Homely Curl. Don't... Met weer Die blik op jouw gezicht mm -hmm. Die mooie ogen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 maar niet in mijn ogen, nee van mij. Mag alles klein, gewoon klein. Mm -hmm. Dat moet altijd maar meer zijn. Beter en groter, sterker en sneller. En de lat die moet hoger, maar niet van mij. stekker niet voor mij. Van mij mag alles klein. Dit was Nielsen met de kleine dingen. Zorgen voor een naaste, dat doe je uit liefde, maar dat kan ook vragen oproepen. Loop dan gerust eens binnen bij pluspunt. Annet, heel van Tandem is er om de week op dinsdag voor een luisterend oor, tips en meedenkkracht. Voor een praatje, advies of praktische vragen over mantelzorg. Je bent van harte welkom. En het is dinsdag 2, 16 en 30 september van 2 tot 5 uur. Locatie, pluspunt. Vleemingstraat, 55. En aanmelden is niet nodig. Queen, too much love will kill you. Dit was Niels Geuzenbroek met Take your time, girl. Ken je iemand met een psychische kwetsbaarheid? Een partner, ouder, kind, vriend of een buur? Of ben je gewoon nieuwsgierig? De verhalencaravaan is een plek van ontmoeting, herkenning en erkenning. Je mag je verhaal delen, maar alleen luisteren kan ook. Samen maken we ruimte voor echte gesprekken. Een lach en een verbondenheid. Je bent van harte welkom en neem vooral iemand mee. En wanneer is het? Woensdag 24 september. Van 7 tot 9 uur s'avonds. En de locatie? Julianaplein nummer 1 in Heemstede. Aanmelden is niet nodig. Waar je van heel meer om op te vertrouwen wanneer alles dat jij als je leven zag modder blijkt maar niet op valt te bouwen ze kijken toe en ze lachen om een grap die ze beter voor zichzelf hadden gehouden wat je stond.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 the dung Dit was Raccoon Met, een echte vent. De volgende is Ilo, Rock'n'Roll King. Dit was Lunchroom voor deze week. Volgende week ben ik er weer dezelfde tijd en dezelfde golflengte. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot volgende week woensdag. Dag!